10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Koppelman. Staatssecretaris Wekers ontkent het, maar Nederland is wel degelijk een belastingparadijs. Hoort u zo in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS-journaal van 10 uur. Hier is Dorad Bergens. Het Openbaar Ministerie bekijkt of er een onderzoek moet komen naar de uitlatingen van de oud-premiers Lubbers en Van Acht over de aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens in Nederland. Lubbers zei zaterdag op National Geographic... dat er op de vliegbasis Volkel kernraketten liggen opgeslagen. Vannacht bevestigde dat gisteren op de radio. Daarmee hebben de twee oud-premiers mogelijk staatsgeheimen onthuld... zei hoogleraar staatsrecht Wim Voermans net op deze zender bij de KRO. Er zijn vermoedens in die richting, ook in de Wikileaks. Documenten leken naar voren te komen. Maar degene die weet van een staatsgeheim... Die kan er, al zijn er allerlei vermoedens dat het niet zo geheim meer is...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 Zorgverzekeraar Achmea heeft aanwijzingen voor gesjoemel in een aantal ziekenhuizen. Ik wil het niet direct fraude noemen, het is soms ook echt gewoon onwetendheid. Uh, maar we hebben wel een aantal dossiers waar we op dit moment twijfelen of het niet bewust gebeurt. Bij een eerste controle onder ongeveer 25 ziekenhuizen heeft Achmea 600.000 euro teruggehaald. Binnenkort begint de zorgverzekeraar een onderzoek bij alle ziekenhuizen om geld terug te halen.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 Het weer vanochtend geleidelijk droog. Later weer meer kans op regen, vooral in het zuiden en oosten van het land. Het wordt vandaag 18 tot 21 graden. We staan nog een paar files. Kees Kwaks bij de ANWB. En die files die staan op de A4 Amsterdam-Den Haag. Bij Schiphol 3 kilometer, dat zijn werkzaamheden op de parallelbaan. Op de A10 tussen Duivendrecht en de nog 3 kilometer. In de regio Rotterdam op de A20 naar Hoek van Holland. 3 kilometer file bij Nieuwekerk aan de IJssel... De Amersfoort vanuit Zwolle op de A28 voor Amersfoort 3 kilometer. En op de N11 bodegraven richting Leiden... net voor de aansluiting met de A4 3 kilometer. Staatssecretaris Wikkers van Financiën wil er niks van weten... maar Nederland is wel degelijk een belastingparadijs... zegt een financieel geograaf zometeen bij de KRO. Vroeger werd u zo wakker. Of zo. Vanaf nu...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 Sven Kokkelman. Staatssecretaris Werkers van Financiën ontkent het, maar Nederland is wel degelijk een belastingparadijs, zegt een financieel geograaf. Lego poppetjes kijken steeds bozer. Relatiecrisis en economische crisis gaan hand in hand in VINEX-wijken. Twee kinderen, twee huizen, één salaris, en daar moet je het van gaan doen. Het zet wel enige druk, zeker ook op je relatie, absoluut. En de ochtendhumeur van Henk Spaan, het is bijna 7 over 10. Het vervolg is dit van Caro, Goedemorgen Nederland. Nederland, dames en heren, is geen belastingparadijs, zei staatssecretaris Wekers van Financiën. Eerder deze week naar aanleiding van het rapport van de Stichting Economisch Onderzoek over brievenbusfirma's die Nederland eh, bezoeken en opzoeken en via dit land geld door zouden sluizen. Rodrigo Fernandes, goedemorgen. Goedemorgen. U bent financieel geograaf en u ziet dit anders. Waarom heeft de staatssecretaris geen gelijk? Nou, ik denk dat het belangrijk is om uh, de discussie iets breder te trekken. En ik denk dat als we met z'n allen kijken naar wat uh, zo'n aantal weken geleden besproken is uh, in, de Europese, uh, in de Europese Raad van Ministers. Uh, maar ook door de Europese Commissie en het Europese parlement, dan is het vrij duidelijk dat in de hele Europese Unie voor rond 150 miljard jaarlijks uh, aan belasting wordt ontweken door grote bedrijven. Ja. En als we kijken waar, in welke landen uh, vindt dit plaats, dan is het vrij duidelijk dat Nederland, Ierland en Luxemburg. Ja, eigenlijk de belangrijkste spelers hierin zijn. Ja. Uh, en dus, ze zijn een belangrijke speler... omdat ze hier in Nederland en Luxemburg en Ierland... allerlei faciliteiten geboden worden... Ja. aan grote bedrijven... om in andere landen minder belasting te betalen. Dat betekent dus niet dat het een belastingparadijs is... voor burgers en midden-kleinbedrijf. Verre van dat. Die zijn juist het slachtoffer van dit, uh, van dit gebeuren. Ja. Maar voor grote bedrijven... Hè, denk aan Starbucks bijvoorbeeld... Ja. Uh, en Apple. Uh, dit zijn bedrijven die hier, uh, hierdoor veel voordeel uh, uh, oplopen. Maar dan zegt de staatssecretaris... geen belastingparadijs. We hebben een gunstig... Vestigingsklimaat. Bovendien houden we er meer dan 3 miljard aan over... en die kunnen we nu gewoon niet missen. Dus niet zeuren. Nou, kijk, dit is natuurlijk allemaal onderdeel van een, een groot uh, woordspelletje. Uh, het is natuurlijk duidelijk dat de, de sector die hier aan verdient... Uh, ja, die probeert natuurlijk haar belangen te verdedigen. Uh, die probeert te doen alsof uh, haar belang hè, uh, het belang van iedereen is. Maar ik denk dat het vrij duidelijk is dat uh, Nederland uiteindelijk netto... Uh, minstens evenveel of meer misloopt aan belastingen door de eigen multinationals. Hè, Nederland ja. is ook onderdeel van de Europese Unie. Ja. Die ook dus onderdeel is van dat bedrag van 150 miljard euro ja. dat jaarlijks wordt misgelopen. Maar daarom, dan is telkens het argument, daarom hebben die bedrijven hier hun hoofdkantoor. Dat levert ja. werkgelegenheid op. Dat is goed voor onze economie, die het al zwaar heeft. Maar als je de belastingen gaat verhogen voor het bedrijfsleven, gaan die bedrijven mogelijkerwijs weg. En uh, gaan die banen dus ook verloren. En dat moeten we nu niet hebben. Nou, ik denk dat het vrij duidelijk is. Uh, uit het onderzoek wat bijvoorbeeld deze week is Uitgekomen door SEO in onderzoek, ja, van, van, Economisch onderzoek. Van, van de sector zelf. Uh, het, het is vrij duidelijk dat de theorie die erachter zat, dus die heel lang door, door wekers naar voren is gebracht van dit gunstige belastingklimaat is nodig om multinationals naar Nederland te lokken. Ik denk dat het vrij duidelijk is dat ondanks dat ze 300 pagina's uh, eraan hebben besteed om te proberen om die stelling te verdedigen, ja. dat het duidelijk niet naar voren is gekomen. En dat van de 12.000 uh, brievenbusbedrijven die zij hebben onderzocht, ja, ze eigenlijk komen tot een groep van 25 die hier daadwerkelijk is uitgegroeid tot een uh, groot bedrijf. Nou ja, goed, dat zijn er toch weer 25. Ja, en dan kan je dus bij die, bij die bedrijven die hier gevestigd zijn, uh, uh, de voorbeelden zijn bijvoorbeeld, bijvoorbeeld vooral oliebedrijven, ja. uh, kun je dus afvragen, van zitten die hier vanwege uh, die fiscale redenen... of zijn er andere redenen waarom bedrijven naar Nederland komen? Is het bijvoorbeeld uh, vanwege de, uh, dat mensen hier hun talen goed spreken... dat ja. mensen hier goed opgeleid zijn, dat we een, een, een haven van Rotterdam ja. hebben? Met andere woorden, wil je echt concurreren met andere landen... Uh, op basis van uh, dit soort fiscale grappen die iedereen heel veel kost... en die andere landen ook makkelijk kunnen overnemen... waardoor deze bedrijven ook dus weer makkelijk naar andere landen gaan? Ja. Of wil je gaan concurreren op echte economische vestigingsfactor. Nou ja, en de werkgelegenheid, want dezelfde stichting Economisch Onderzoek zegt... dat er vanwege die 12.000 uh, brievenbussen-vestigingen, uh, zou ik maar zeggen... Um, de fiscale dienstverlening in Nederland tussen de 8800 en 13.000 arbeidsplaatsen zou opleveren. Ja, dat is uh, een, een, een cijfer wat zij naar voren brengen. Uh, nou goed, dat, dat is een cijfer wat... Uh, ik, ik denk dat het overigens heel goed is dat zij dit uh, hebben geprobeerd te becijferen. Ik denk dat er in het rapport heel veel uh, goede nieuwe cijfers zijn. En ik denk ja. dat ze op een goede manier aan de slag zijn gegaan... met allerlei microdata van DNB waar anderen tot nu toe nog niet zo'n uh, toegang toe hadden. Nee. Uh, dus nou, maar, maar er is eerder ook onderzoek gedaan uh, door schrijvers van een boek... dat heet de Belastingparadijs. En daar blijken dan weer hele andere berekeningen uit. Namelijk dat het maar 3700 arbeidsplaatsen zou opleveren. En dat het de schatkist alles bij elkaar maar een half miljard oplevert... in plaats van drie. Nou goed, ik ben toevallig gepromoveerd op... Uh... Amsterdam als financieel centrum. Ja. Uh, en ik heb, ik heb hierbij ook gekeken naar de werkgelegenheid... Uh, in de financiële dienstverlening in Amsterdam. Ja. En wat je ziet is dat in de afgelopen 40 jaar... dit altijd zo uh, grofweg tussen 40.000 en 50.000 uh, banen heeft opgeleverd. Uh, als dit onderzoek van SEO uh, juist is dan zou dat dus betekenen dat ongeveer de helft van het Amsterdamse financieel centrum... bestaat uit banen die gerelateerd zijn aan het helpen van de grote multinationals... om uh, belasting te ontwijken. En ik denk dat dat niet het geval is. Uh, uh, ik denk dat heel veel cijfers... Uh rond die werkgelegenheid, want daar heb ik nu even specifiek over... dat daar wel wat opvalt af te dingen. Ja. Bijvoorbeeld dat zij rekenen met een vrij laag loon... Om, om, om, om, om, ja, om te komen tot deze bedragen. En ik denk dat juist in deze sector... het gaat hier om notarissen, om fiscalisten... Ja. om gespecialiseerde ja. uh, economen... die helpen met allerlei derivaatconstructies, et cetera, et cetera. Ja. Ik denk dat juist in deze sector iedereen, het voor iedereen duidelijk is... dat het gemiddeld loonpeil veel hoger ligt... Ja. dan voor de rest van de, van de bevolking. Ja. En dus wat dat pakt je, dat uit? Pardon? Wat maakt dat uit? Nou ja, kijk, zij maken een rekensom van... Uh, er wordt voor zoveel miljoen uh, door deze bedrijven aan diensten ingekocht. Ja. Die delen we even door, even door 50.000 en dan ja. kom je tot zo'n bedrag. Ja. Als je dit deelt door bijvoorbeeld 100 of 110.000... Ja. dan kom je tot een veel lager aantal banen. Goed, uh, vandaar dus de rekensom. Nou goed, de vraag is, uh, want het is, blijft gegogen met cijfers... en als je het zelf niet hebt bestudeerd... dan weet je ook niet precies welk rapport je nou moet geloven. Komt in ieder geval wel op de agenda van de G8 hè, volgende week. Dat is uh, de vergadering van de grote acht uh, economieën van de wereld. President Obama komt naar Europa gevlogen. Gaat dat worden aangepakt? Want diezelfde Obama heeft Nederland ook wel eens... met een opgestoken wijzigingen gewaarschuwd. Nou, ik denk dat dat dus nog te bezien valt. Ik denk dat het in ieder geval vrij duidelijk is dat in verschillende landen, grote landen, die dus hier ook heel veel, uh, ja, heel veel aan verliezen, maar zelf natuurlijk ook medespeler zijn. En laten we wel duidelijk zijn: Nederland is zeker niet de, het enige land wat hier aan meedoet. Bepaald niet, zou ik nee. zeggen. Nee. Maar ik denk dat het voor heel veel landen steeds duidelijker begint te worden... dat die, die fiscale structuren die dit alles mogelijk maakt... in tijden van crisis eigenlijk niet meer te handhaven zijn. En de vraag is, van hoe, uh, hoe gaat dit aangepakt worden? Het gaat een grote klus worden, uh, politiek natuurlijk uh, heel uh, complex. Ja. Maar ik denk dat het, uh, ja, dat het beter is, uh, ook in Nederland... om te erkennen dat we een onderdeel zijn van het probleem... en uh, eigenlijk vooraan te staan bij, bij een oplossing... en zelf hier aan te werken in plaats van de hele tijd te blijven ontkennen... dat er überhaupt sprake is van een probleem. Goed, dat doet de staatssecretaris vooralsnog wel... en hij wil er absoluut niks aan veranderen... want hij zegt die 3 miljard... die hij dan uit dat rapport uh, destilleert, die heb ik gewoon heel hard nodig voor de schatkist... en anders moeten we nog meer gaan bezuinigen. Ja, nou goed, dan zou, zou het misschien ook verstandig voor hem zijn... om ja. eens een keer een onderzoek te laten doen. Bijvoorbeeld door de Algemene Rekenkamer. Ja. Om te kijken van, wat kostte het Nederland? Want het is leuk dat we nu een ja. rapport hebben van wat brengt het Nederland op. Maar als je echt een, een, een afweging wil maken die goed gebalanceerd is... Hè, dan moet je dus niet alleen naar de, naar de opbrengst kijken... maar ook ja. naar de kost. Een kostenbaatanalyse dus. Misschien heeft de Rekenkamer meegeluisterd. Die gaan we ook eens bellen. Hartelijk dank, Rodriguez Rodrigo Fernandez. Neem me niet kwalijk. Moeilijke naam. Bedankt. U ook.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 Ja, de waardedaling van de woningen in Vinexwijken is groter dan in andere buurten. En uh, dat voert de druk op jonge gezinnetjes met dubbele banen en tophypotheken behoorlijk op. De crisis snijdt dus door de Vinexwijken heen. Zo hoort u in deel 4 van Viva La Vinex, gemaakt door Vinex-bewoner Roy Hirsch. Je ziet het hier niet aan de keurig aangeharkte tuintjes, de jonge boompjes en plantsoentjes. Maar juist in de Vinexwijken merken bewoners de gevolgen van de crisis. Ik heb het eens opgeschreven, hier zie je echt hoe de economie ademt. Zoals in eiburg, waar Volkskrant-journalist Twan Heijmans woont met zijn gezin. Ja, daar hebben we zelfs de New York Times mee gehaald. In de opgaande economie uh, zag je dat, uh, dat het niet op kon. En nu, uh, nu gaat het echt heel hard naar beneden. De crisis snijdt door de Vinex wijken heen. Niet zichtbaar, maar wel voelbaar. Zoals bij Gwen, een moeder met twee kinderen... Samen met haar vriend heeft ze twee huizen in de Grote Wielen. Een nieuwbouwwijk aan de rand van Sertogenbos. Nou, Dit is het huis. Oké, hier. Nou, van binnen een mooie ruime woonkamer met een split level zoals je ziet. De eerste etage drie ruime slaapkamers. En een, een terras met 100 meter vrij uitzicht over het water. Een vlonder aanlegstijger waar je ook een leuk bootje aan kan uh, meren. Het huis aan de boeier 12 staat nog te koop. Uh, nou, ik denk dat we in vier jaar tijd vier uh, mensen hebben gehad die uh, kwamen kijken. En nu het laatste paar maanden begint het wel weer meer aan te trekken. Vijf jaar dubbele lasten. Ja, ja. vijf jaar lang uh, erg pittig geweest, nou nog steeds. Uh, maar uh, destijds nog wel redelijk te dragen omdat ik toen ook nog een baan had. Tot uh, vorig jaar. Toen uh, verloor ik mijn baan. En uh, ja, toen werd het natuurlijk een stuk anders, zeg maar. Dan krijg je in één keer uh, niet alleen maar financieel uh, het wat zwaarder... maar dan gaat ook in één keer ook... Uh, ja, je relatie uh, wordt dan getest. En alles eromheen, zomaar maar zeggen. Ja, we, we, we proberen alle ja, uh, eindjes bij elkaar te, uh, te knopen om het allemaal te kunnen redden. En uh, ja, we, we, halen, we worden wel heel creatief daardoor. Je gaat natuurlijk allerlei oplossingen bedenken waardoor het allemaal uh, een beetje draaglijker is. Maar laten uh, nou, nou we zeggen dat je hier niet het afgelopen anderhalf tot twee jaar uh, hebt rond, willen rondlopen. Of, uh, want dat is gewoon echt wel zwaar geweest hier. Twee kinderen, ja, twee huizen, één salaris en daar moet je het van gaan doen. En alles wordt duurder. En alles, uh, ja, twee opgroeiende kinderen die natuurlijk heel veel vragen van je. Ja, dat uh, zet wel enige druk. Zeker ook op je relatie, absoluut. Ja. En ze stuit ook op onbegrip. Uh, vrienden of kennissen, waar we veel mee omgingen... ja, die zien nou een hele andere kant van ons. En denken, ja, ik snap het niet helemaal. Waarom komen ze nu nergens meer? En waarom uh, doen ze niet gezellig met ons mee? Ja, dat we keuzes moeten maken. En dan kiezen we voor ons gezin. En dat wij nog overeind zijn en wij met z'n allen nog gezond blijven. Uh, wat denk ik in de andere kant uh, elk gezin wel zou doen... Uh, neemt niet weg dat uh, ja dus andere keuzes moet maken. en uh, Psychisch gezien uh, geeft dat dus een heel ander beeld. Hè? In voorheen dachten we dat heel de wereld achter je stond. Ja. En vervolgens blijkt in de werkelijkheid... dat je het dus echt met z'n tweeën moet gaan doen. Ja. En uh, ja, dat is gewoon heel heftig. Nou, hier lopen we langs de kamer van de verloskundigen, die eigenlijk de zorg hebben voor de uitbreiding van de wijk. Niet letterlijk, maar zij zorgen wel dat die uitbreiding van de wijk goed verloopt. Hoi, hoe is het ermee? Ja, goed. Ik ben Esther, de jouw verloskundige, dat weet je ja. um, Nou, eens kijken hoe ver je nu uh, zwanger bent. We wachten nog heel even op jouw man, want die kan zijn auto niet kwijt. Dat is natuurlijk toch uh, regelmatig een probleem hier in het, uh, in het centrum. Je nou 33 weken zwanger, Daniel. Hoe... Uh... Ja, precies. Hoe Op het Steenworp afstand ligt het gezondheidscentrum. Daar merken ze ook dat het wonen in een Vinexwijk in crisistijd zijn keerzijdes heeft. Um, wat je heel veel ziet is dus de psychosociale problematiek. Er zijn veel uh, uh, jonge gezinnen uh, waarbij beide ouders werken, kinderen... Kinderen moeten naar de opvang of naar school, bij een drukke baan, uh, hoge hypotheken, veel echtscheidingen, uh, hoge financiële lasten. Dus er is veel psychosociale problematiek. He, zowel uh, uh, in het huisartsenspreekuur als bij maatschappelijk werk, de psycholoog die hier zit, de kinderpsycholoog, de fysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie, kom je dat, uh, komen die mensen allemaal terecht? Hoeveel procent van de tijd van de huisarts wordt opgeslokt door psychosociale problemen? Ik heb wel eens geluiden gehoord van dat het bijna, soms bijna de helft van het spreekuur is. Ja. Dat daar eh, een of andere mate van psychosociale problematiek een onderdeel is van de problemen. Ze worden vaak wel somatisch gepresenteerd, maar dat er toch heel veel stress en spanning achter zit. Ja. Ja, dan komen mensen misschien met hoofdpijn. Ja, ja dan komen ze met andere klachten vaak een veel makkelijker insteken. Als, uh, dus dat is vaak de manier waarop ze het presenteren. Maar dat er toch wel een psychosociale factor een rol bij speelt. Het moderne leven in een nieuwbouwwijk. Gwen blijft ondanks alle tegenslag positief. Ik vind zelf dat ik uh, ja, ook wel actief moet zijn, wil ik iets kunnen bereiken. Nou, en dat maakt het ook dat ik nu actief ben, heel erg op school en in de wijk. En uh, om iedereen een beetje bij elkaar uh, te houden. Er ligt wellicht nog een rooskleurige toekomst voor haar in het verschiet. Maar geldt dat ook voor grootschalige, planmatige nieuwbouw? Phoenix is echt dood. Dat hoort u morgen in Viva la Vinex. En een nieuwe bijdrage van Roy Heerkens. Vragen en opmerkingen zijn welkom via goedenmorgenedeland.kro.nl. Straks, Lego-poppetjes kijken steeds bozer. Maar pedagogen zien geen reden voor paniek. Eerst nu het ochtendhumeur. Hier is Henk Spaan. Het was zo'n avond waarop je ineens zin hebt om naar de TV te kijken. Net als vroeger een avond op de bank met bier of wijn. En crackers met kaas. Hé hey ja, gezellig. Mijn vrouw zette de tv aan. Op het ene net waren veel te dikke mensen met een IQ van 70... die moesten afvallen van het programma. Get verdemmen, zei mijn vrouw. Op het andere net waren buren met een IQ van 70 die elkaar dwars zaten. Wat een enge, potentiële kampbewaarders zijn dat, zei ik. En op het derde geprobeerde net zagen we echtgenoten met een IQ van 70... die moesten proberen hun huwelijk te redden. Heeft dat allemaal stemrecht? Vroeg mijn vrouw. Het is wel publieke omroep hoor, zei ik. En plotseling snapte ik waarom SBS6 geen kijkers meer heeft. Mijn vrouw zette de tv uit en ging proberen de poespootjes te leren geven. Intussen telde ik de blaadjes aan de lindenboom. Daar werd ik zo rustig van dat ik nog meer topprogramma's voor de publieke omroep bedacht. Bijvoorbeeld een kookwedstrijd tussen wegrestaurants waar vrachtwagenchauffeurs gaan eten... met Johnny en Therese Boer in de jury. Doen die dat dan? vroeg mijn vrouw. Die hebben nog nooit nee gezegd tegen de tv, zei ik. Ik bedacht een kennisquiz tussen pedofielen met strafvermindering voor de winnaars. Ik bedacht iets met blinddoeken en het aftasten van mensen... En dat ze aan elkaars vingers moesten ruiken. Lachenman op de publieke omroep. Een wedstrijd in waardig afscheid nemen tussen terminale patiënten. Typisch BNN. En voor de KRO Porno en Limburgse Kloosterzusters. Gepresenteerd door Arie Boomsma. En dat hij aan de winnares het op zijn rug getatoeëerde kruis laat zien. <lacht> Engspa, morgen in het ochtendhumeur van Niel Gunjelli.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 Nou, die kent u wel. Hè? Michel Fugain was dat met une belle histoire. Het is uh, vier minuten voor half elf. U luistert naar de Caro op radio 1. Zorgelijk, zegt een robot-expert van Nieuw-Zeelandse Universiteit Canterbury. Die 6000 Lego poppetjes heeft onderzocht. Want die gaan namelijk steeds bozer kijken. En dat is onzin dat we daar zorgen over moet maken, zegt orthopedagoog Roel de Groot. Meneer De Groot, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is dat nou weer onzin? Nou, de maatschappij is wat verhuwd. De laatste decennia zal ik maar zeggen en um, dat die poppetjes boos kijken daar maken grote mensen zich druk om maar kinderen eigenlijk helemaal niet want het speelgoed is bedoeld om je emoties in uit te spelen ja. en daarvoor hebben we natuurlijk niet alleen maar liefkijkende kindertjes want we weten best dat er in de maatschappij geweld is dat kinderen ruzie hebben en daar heeft Lego op ingespeeld. U bedoelt een lachende boef is eigenlijk schadelijker dan een, een boef met stoppels uh, die boos kijkt. <lacht> Eigenlijk wel, hè? Ja, maar goed, we horen toch ook berichten over al die games en het feit dat, uh, dat die kinderen telkens met zoveel agressie worden geconfronteerd dat ze zelf agressief worden. Geldt dat dan niet voor die 36.000 verschillende poppetjes? Nou, het is eigenlijk andersom, hè? Doordat de kinderen steeds meer agressieproblemen krijgen in de thuissituatie, in de schoolsituatie, en uh, ze voorgehouden worden, ze heel beleefd moeten zijn gaat het bij de kinderen dus steeds meer opgekropte agressie zitten. En het is juist prachtig dat ze met die poppetjes... en met andere speelgoed dat uit kunnen spelen. <tiek> het gewone speelgoed biedt daarvoor gelegenheid in de werkelijkheid. En die virtuele spelletjes op de computer... Ja. dat is eigenlijk wat anders, daar moet je zelf ook echt schijngevechten leveren. Hè? Ja. En dat roept wel geweld op, hoor ik uit diverse onderzoekingen. Ja. Maar dat is veel minder het geval bij die poppetjes waar je als het ware je agressie en je emotie ja, schoon kunt spelen. Dat dus, is ook Ja, Dus haal je kinderen eigenlijk van die uh, schermen weg. En laat ze gewoon lekker met boze lego poppetjes uh, spelen. Dat zou voor lego en voor de orthopedagogen en voor de ouders heel mooi zijn. Ja. Dat gebeurt natuurlijk niet, want de computer heeft zo'n enorme belangrijke rol in het spel van kinderen gekregen. Ja. Dat we moeten vechten om het belang van het echte spel in de werkelijkheid, in de drie dimensies... Ja. Uh, bij mensen ook door te laten dringen hoe belangrijk dat is. Juist. Uh, en belangrijk is het, uh, want die kinderen raken daar ook uh, een deel van hun frustratie in kwijt... en bovendien prikkelt dat hun fantasie, heb ik altijd geleerd. Dat zijn twee hele belangrijke pedagogische aspecten, die fantasie vooral. Ja. Maar ook dat de kinderen met hun emoties op die manier leren omgaan... en dat ze dus niet in de werkelijkheid andere kinderen te lijf hoeven te gaan... want ze kunnen dat hun fantasie ja. eigenlijk een soort rollenspelletje meedoen... en daarmee... Uh, hun emoties veel meer in harmonie brengen met elkaar ja. dan uh, wanneer we dat in de werkelijkheid zouden moeten doen. Dat is sowieso de rol van spel. Hè? Juist. Werken er bij Lego eigenlijk mensen zoals u? Nou, ik heb zelf uh, een aantal jaren in een soort werkgroep gezeten in Denemarken... en hier in grote gast was toen uh, Lego nog... Ja. om bijvoorbeeld Lego Duplo uh, te ontwikkelen. Ja. dat is een En hele in grote het, uh, in ja. het uh, Deense ZATS, altijd, ik heb de laatste tijd niet zoveel contact meer... maar er is ja. altijd een heel goed pedagogisch team... Ja. die alles uitproberen. Er is dus een hele grote proefgroep van Deense mensen... Juist. die dat speelgoed allemaal thuis krijgen, ook ja. van medewerkers... waardoor het allemaal heel goed uitgekiend wordt. En, dus het gebeurt heel zorgvuldig, zegt u. Jawel. Om u je zorgen een te maken. Ja. En geen reden om je zorgen te maken over die booskijkende ninja-redders of andere eh, boze Lego-poppetjes. Het is juist goed om ermee te spelen. Roel de Groot, ik dank u zeer. Tot uw dienst. Goedemorgen. Goedemorgen. En dat zeg ik ook tegen u, want we zijn aan het einde van deze uh, uitzending gekomen. Snel door nu naar Jeroen Wielaert. Goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Het is de vooravond van het begin van het festivalseizoen, popfestivals. Uh, vrijdagavond, ver na Pinksteren, begint Pinkpop weer. En in de bus hebben wij een van de nieuwste, jongste, talentvolste zanger zangerschrijvers uit Nederland, Douwe Bob. Straks in de bus in lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1.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 Veel ziekenhuizen declareren hormoonspiraaltjes die patiënten zelf al hebben gekocht. Patiënten die een spiraaltje willen laten plaatsen in het ziekenhuis... moeten het voorboedsmiddel eerst kopen en later bij hun verzekeraar declareren. Gynaecologen krijgen ook betaald voor de aankoop... en het plaatsen van het spiraal aldus verzekeraars. Achmea heeft het zodoende al 600.000 euro teruggehaald. Tweede Kamervoorzitter van Miltenburg nodigt vandaag alle fractievoorzitters uit... om te praten over het mogelijke weren van Geert Wilders... bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander... Het gesprek wordt gehouden op verzoek van de PVV-leider. Hij is niet overtuigd door de brief die Eerste Kamervoorzitter De Graaf... over deze kwestie heeft gestuurd. Volgens De Graaf was er geen sprake van opzet. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Resje ochtendspits, Kees Kwaks. Op de A4 vanaf Amsterdam naar Den Haag, 2 kilometer bij Schiphol. Op de A10 voor Westpoort, 2 kilometer. En op de A12 dan naar Utrecht bij Nieuwegein, 2 kilometer. Fijne dag en veel plezier met Jeroen en Douwe Bob. Dit is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Goedemorgen vanuit de bus aan de vaste plek bij het IJ. Kabbelend water, blauwe luchten, heel veel kinderen voor de Nemo. Hier op bezoek, um, keurige educatie. Wij gaan het hebben over de stand van zaken in de industrietak popfestivals. Ik kijk naar het programma van Pinkpop in 1992... Toen speelden daar eh, namens Nederland Hallo, Fenraai en Rowan Hezen. Uit Amerika kwamen Pearl Jam, Soundgarden en Lou Reed. En een half jaar later kwam Douwe Bob postwus ter wereld. Postuma moet ik zeggen. Yes. Die bands, heb je er favoriete bij zitten? Uh, ja, ik vind Soundgarden wel heel gaaf. Ja. En Pearl Jam vind ik ook gaaf. Ja. Grunge, maar dat is niet, jou, dat is niet jouw stijl. Nee, dat is waar. Maar ja, ik hou, ik hou van uh, heel veel soorten muziek. Ja, okay. Daar gaan we zo verder over hebben. Berends Gans, uh, Pink Pop is weer eens uitgeweken van het pinkpop Weekend. Moest wel, Jan Smees heeft dat vaak genoeg uitgelegd. Heeft te maken met toerende bands. Hoe is het met de festivalbranche? Uh, in het geheel gaat het heel goed met de festivalbranche. Alle A-merken, zeg maar, om een vies woord te gebruiken, zijn snel uitverkocht. En uh, ja, Het publiek blijft geïnteresseerd en er ontstaan allerlei nieuwe festivals, vooral wat kleinere festivals. Dat worden wel boutique festivals genoemd voor uh, speciale niche markten, kleine, hele gerichte publieken. Het staat jij, heel goed. Jij bent directeur van de vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals. Wij gaan er zometeen verder over praten. De vraag aan het publiek is. Hebben jullie favorieten? Gaan jullie liever naar Lowlands of Pinkpop? Blijven jullie lekker thuis? Gaan jullie naar de NTR kijken? We horen het allemaal graag op 0800 1121. 0800 1121. Tweeten kun je naar hekje lijn 1 en mailen naar lijn 1 apenstaartje ntr.nl. En nu, live, Douwe Bob.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 Dit is van Born in the Storm. Ja, ja. Verschenen op je eigen label, Sweetheart of the Rodeo. Ook alweer een eerbetoon aan de birds. Inderdaad. En dat gaan we niet retro noemen, dat is gewoon Americana... die nog volledig live in kicking is, toch? <laughs> ik, ik vind het wel, ja. <laughs> um, dat ga je ook doen, denk ik, uh, aanstaande zaterdag op de 3FM-stage. Zeker. In uh, Landgraaf als onderdeel van de Nederlandse sectie op Pinkpop... Uh, met de handsome poets onder andere, Blauwtsoen. Maar wie zijn er nog meer? Queen of the Stone Age, Green Day, Triggerfinger, Kings of Leon en The Killers. Jan Smeets, goedemorgen. Hey, goeiemorgen. Jan, Pinkpop-directeur al sinds het begin, het is helemaal jouw kind die Pinkpop, ik, ik noem maar een deel van het programma, um, zo'n Douwe Bob, dat is wel jouw muziek, hè? Ja, dat is eigenlijk mijn muziek, hè, dat linkt heel erg lekker aan tegen Bob Dylan en dat soort dingen, hè, dus uh, dat vind ik wel leuk. En, dat, eigenlijk moet Bob Dillen daar natuurlijk al lang gestaan hebben, maar uh, uh, nieuwe mensen in het voetspoor van Bob Dillen, zoals Douwe, die, uh, dat vind ik natuurlijk fantastisch. Kan ik een keer als ik Bob Dillen tegenkom zeggen, oh jongen, moet luisteren. Als het zo doorgaat, dan hoeft het niet meer. Nou, <lacht> ik, ik, ik vind eigenlijk dat Douwe wat beter bestemming is dan Bob, eerlijk gezegd, Jan. Ja, dat, dat, dat, kan, dat kan, maar he, Douwe heeft ook een hele mooie naam, net is Bob Dylan en Douwe Bob. He, dat vind ik allemaal wel heel <laughs> mooi als je dat soort dingen bedenkt. Maar ja. inderdaad, hij is fris bestemd, hij is beter bestemd, dat klopt. Het ja. is de speelsheid van de popmuziek om zo'n jongen zo'n naam te geven. Jan, um, vrijdagavond begint het. Zijn er nog kaarten? Ja, er zijn kaarten. Ja, ja, ja, ja geen probleem. Op vrijdag op zaterdag en zondag kan iedereen gewoon komen. Maar hoeveel heb je er al aan de man gebracht? We hebben er bijna 60.000 unieke bezoekers aan de man gebracht. Dat is altijd het verhaal. Weet je, sommige festivals stellen tegenwoordig allemaal bij elkaar drie dagen. Nou, wij hebben 32.000 weekenders hè, die alle dagen hier zijn. En dan zijn er uh, 28.000 losse kaarten verkocht. Waarvan de meeste op zaterdag. En ik denk vanwege dat we op. Ja. ja. <lacht> dat is kortom een, uh, weer een gunstig beeld voor uh, ja. het oude popfestival, Jan. Ja, dat is, uh, het is gewoon, gewoon een volledig in de lijn van de verwachtingen. Je weet, we hebben wel de laatste vijf jaar hebben wij, uh, uitgepakt met arena X, headliners als uh, Metallica, Rammstein, twee keer Boegen Springsteen en één keer Coldplay. Dat hebben we niet. We hebben in Pinkpop 2007 gewoon eigenlijk, de, gewoon zoals de Pinkpop traditie zich dat voorschrijft, meer. Zoals, zoals ze tegenwoordig heet Zigo Acts, daar hebben we er wat zes van. Van de Script Queens, uh, The Killers, uh, Green Day. Die hebben allemaal uh, de ziekenom gespeeld. Oh, Zigo He. Acts. Zigo Acts, yeah. ja, ja. act. Ja, ja, ja. Vroeger vroeg heette dat weer HMA, dat wordt iedere keer, of, of, of, of, of, dat wordt iedere keer opgegript. En dat is tegenwoordig als een Zigo act als je die boekt, dan heb je al een uh, hele goede binnen. Dat maar één Zigo act kon niet, want die had nog verplichtingen in Amerika. Anders had je Paul McCartney op Pinkpop gehad, Jan. Nou, uh, Paul McCartney is een Arena-act. Die kan toch op zijn minst de Arena vullen, niet meer gaan, uh, uh, Amsterdam Arena. Dat maar had was... je nou, hem nou op Pinkpop gehad dit jaar? Um, er is even sprake, even sprake geweest, omdat uh, onze grote vriend Broes uh, zei tegen Paul McCartney in Londen vorig jaar toen hij incident is geweest met uh, te lang spelen. If you gonna do a rock festival, if you wanna do a rock festival, do pink pop. En dat vond ik wel leuk. Tenminste, ik ben er niet bij geweest. Het wordt mij verteld. Nou, nou, nou, Douwe, Douwe Bob gaat dat ook nog een keer tegen Paul zeggen, Jan. Oké. Okay. Eh, maar hij staat, hij staat op de 3FM stage, Douwe. En nou wil het geval dat jullie gezaghebbende krant Limburg Dagblad... Eh, daar toch wel enige kritische kanttekeningen bij heeft. Eh, ik heb het van jou zelf gehoord. Te veel 3FM eh, muziek op Pinkpop. Het is ook altijd wat met jouw festival, hè Jan? Ja, ik heb gezegd, ja, ik kan toch moeilijk muziek nemen van... Uh, en dan moet ik. heb ik niks negatief op, uh, op, uh, op Volendam of zo. Maar toch, ik kan toch niet uh, Radio Volendam als, als leidraad nemen? Nee, daar zaten, ik, we, daar zin, zaten wij gisteren al. Wij, blijven, wij houden dat in Volendam. Ja. Maar ja, goed. Het is altijd makkelijk schieten op Pinkpop, toch? Ja, dat is blijkbaar tegenwoordig een, een schietschijf. Uh, misschien het logo van ons met, dat, met die mooie... Uh, uh, gouden tube uh, rond onze logo... dat dat misschien uh, tot verbeelding spreekt... om daar eens een keer op te schieten, ja. ja, ja, ja. Oké, okay, nou jij kunt tevreden zijn... met zoveel mensen over de vloer. Jan Smeets, dankjewel dat je even aan de telefoon wilde komen. Ik ga hier verder met uh, Berends Gans... directeur van de vereniging Nederlandse Pop, Podio en Festival... en Douwe Bob natuurlijk. Uh, Berends Gans, Pink Pop... Uh, natuurlijk schietschijf, altijd, hè. Altijd uh, is het uh, vergelijken ook met andere festivals... Maar wat heeft Jan daar neergezet in zoveel jaar? Ja, iets unieks. Het is uh, echt een merk, zoals hij zelf al aangeeft. Uh, een heel bescheiden... Uh, ik weet niet of het waar is, want ik was er niet bij maar ik denk dat er in de internationale artiestenwereld over gesproken wordt. Dus, uh, ja. En, uh, Bruce Springsteen, die Pinkpop gewoon even aanbevelen. Ja, op precies. precies. Dus uh, ja, het kan zich meten binnen Nederland... Een beetje met Lowlands, terwijl ze, ze hebben wel een ander profiel, zeg maar. Maar verder is de, de, de benchmark die gemaakt moet worden, denk ik, internationaal... met andere grote festivals. Nou, Bob, jij werd vorig jaar uitverkoren als nieuwe Nederlandse zangschrijver. Ik noem dat maar zo, want ja, singing songwriter, ja. dat vind ik altijd zo uh, bij de hand. Hopi-hopi. Ja. Uh, ja. <laughs> um, en dan, in, uh, in, in geen tijd op Pinkpop staan. Aha, uh -huh, ja... Ja, dus je kijkt me nog aan met ogen vol enige verbazing. Mm -hmm. Ja, niet normaal. Maar ja, te gek. Het is een, een van die uh, dingen die je in je leven wil hebben gedaan, weet je. <laughs> en je was al op, op Siget in Budapest. Ja, klopt. Ja. Was dat een, eigenlijk een soort van enorme, nerveuze vuurdoop? Nee, dat viel wel mee eigenlijk. Want het, gaat er, het was heel, um, heel relaxed allemaal. Het was gewoon, ik, ik ging daar uh, staan en ik speelde en mensen vonden het te gek. En de zon, zon schijnt. Dat, dat is toch altijd wel iets. Als je, als je buiten staat op een podium en de, en de zon schijnt op je harses. Dat, dat uh, werkt echt wel. Dan gaan de, worden de zenuwen echt gehalveerd. De She-Get staat ook zo bekend. Sinds een paar jaar ook heel populair. Heel veel mm -hmm. Nederlander, Heel Nederlandse mensen gaan er naartoe. Maar de sfeer van zo'n festival eh, neemt je mee. Dat beïnvloedt je spel dus ook. Ja, sowieso. Ja, en uh, je hebt zelfs een, uh, een holland meets hungry stage daar. Hè? Dus dat is gewoon: dat, er komen ont ontzettend veel Nederlanders. Ja. Ik was benieuwd, vraagt Jacco ons. Gaat Douwe zelf ook nog naar X kijken? En welke dan in Limburg? Um, nee, ik wilde. Ik weet het eigenlijk niet. Ik, ik, ik, wil wel, ik wilde Beth, Beth Hart staat er volgens mij ook. Die wilde ik graag zien. En uh, Triggerfinger wilde ik ook wel graag zien. Onze grote helden uit Antwerpen en omstreken. Ja, die vind ik te gek. We hebben, hebben mensen aan de telefoon. Niels aan de telefoon. Die vindt dat het helemaal niet zo goed gaat met de festivals. Niels? Ja, hallo, goeiemorgen. goeiemorgen. Um, ik vind het, uh, dat het op zich wel goed gaat met de festivalmarkt. Er zijn natuurlijk enkele interessante ontwikkelingen. Maar, maar met Pinkpop, Jan Smeet zegt wel dat hij zoveel kaartjes verkocht. Maar het zijn als gemiddeld maar 14.000 bezoekers per dag. Terwijl hij andere jaren gewoon 16.000 bezoekers per dag had. Maar dat is vooraf, hè? er kunnen er, er, er nog veel bij. Ja, ja maar goed, als je dan kijkt naar de, de nieuwe festivals. Uh, Best Cap Secret is een week later uitverkocht. Rock Werchter is ook helemaal uitverkocht. Uh, Indian Summer Festival in, uh, in broek plangen Die hebben nu ook uh, headliners. En dat komt omdat er nu een Duits bedrijf, normaal is Mojo... degene die de um, artiesten allemaal boekt en, en de basis van alle festivals in Nederland... Maar is er een, een, Duit, uh, een Duitse uh, concurrent van Mojo... die is zich ook in Nederland aan het settelen En, en dat zie je toch terug. Het is gewoon, er zijn krachten aan het werk in de markt. Niels, uh, hoe komt het dat jij er zoveel van af weet? Nou, ik, uh, ik, ben, ik vind het uh, interessant. Ik studeer journalistiek en ik, uh, ja, ik lees me daarover in. En waar ga je zelf naartoe? Ik ga zelf uiteraard wel naar Pingpong, want ik ben een Limburger. Dus daar, daar ga ik sowieso heen. Okay, maar nieuw... ik ga ook even kijken bij Best Cap Secret... want dat is een nieuw festival... Ja. Niels, dat is aan de ene kant dus de hondentrouw... en aan de andere kant de nieuwsgierigheid. Berends Gans, ja. wat maken wij hier uit, uit op? De nou, bewegingen op de markt dus. Ja, er is, er, het, klopt, het klopt dat er veel concurrentie is... maar ik zie toch uh, dat de, de mensen die zeg maar, een concept slim neerzetten... dat dat gewoon werkt. Uh, wat Niels net zegt, uh, dat Mojo de basis van alle festivals... is uh, pertinent niet waar... Uh, er zijn, dat Best Cap Secret, wat hij bijvoorbeeld noemt, dat is uh, een, een festival. wat neergezet wordt door een andere boekingsbureau. Dus die, die, best Cap die, no Secret is in, daar in Tilburg, geloof ik, toch? In de ja. ja. Beeksenberg. Ja. Mijn topografie van Nederland is niet zo heel erg best. Ja, ja. <laughs> maar uh, uh, wat zij doen is eigenlijk innoveren in de bedrijfskolom. Ze, ze, ze, ze uh, creëren nieuwe waarden op een andere vlak, zeg maar. Zij ze uh, ze boeken bands, maar denken, ja, we kunnen ook een festival beginnen. En zet er daar een goed concept neer. En, en het werkt. Mensen willen steeds meer uh, luxe. Willen meer randprogrammering. Dus de, de tijd dat je een verhoging in een weiland neerzet. Een podium. En daar een band op je versterkt. En, het, en ze zetten er een hek omheen. Dat is wel over. Ik hoor uh, gewoon uh, strikt zakelijk jargon. Ja. Dat klopt. Dat zo is de tijd. We ja. hebben het niet over uh, alleen maar cultuur. Maar over een grote industrietak. Er ja. ontbreekt alleen één ding aan. Geklaag over kaalslag en zo, en dat de subsidies wegvallen. Het geldt ook bijvoorbeeld voor Lolens, Erik van Erenburg, daar de directeur, die is van, wij doen dit zelf, wij houden ja. ons eigen broek op. Ja. Wat dat betreft, die popmuziek, die ooit zo alternatief begonnen is voor zo weinig... wel heel sterk in zijn laarzen gaan staan, toch? Ja, dat klopt. Uh, uh, er is een verschil tussen het podiumgedeelte en het festivalgedeelte. Het festivalgedeelte wordt sowieso nauwelijks gesubsidieerd. Er zijn wat kleinere festivals die weer vanuit de podia zijn ontstaan... die een, een kleine subsidie krijgen. Maar ook de podia, als je die vergelijkt met andere podiumkunsten bijvoorbeeld... die worden maar mondjesmatig gefinancierd vanuit de overheid. Dus we zijn eigenlijk een soort, er wordt nu veel geroepen over cultureel ondernemerschap. En uh, dat culturele instellingen veel meer inderdaad, hun eigen broek moeten ophouden. In die hele discussie daaromheen werd de, werd de popsector vaak als, als lichtend voorbeeld gezien. Kijk, daar kan het ook. Maar door die concurrentie wordt iemand als Jan Smeets, toch een van de veteranen, een van de dinosauriërs, in, de, dinosauriërs, in ieder geval scherp gehouden. Ja, het, het, dat zijn ondernemers puur zangen. Pingpop is gewoon een commercieel bedrijf. Uh, Mojo, wat door Niels net genoemd wordt, is ook een commercieel bedrijf. Lowlands uh, heeft dezelfde innovatieve programmerende instellingen... als heel veel uh, gesubsidieerde organisaties. M maar zet dat toch commercieel neer. Het kan ook, omdat het uh, een, een beperkte tijd in het jaar is. En je kunt op dat trein, weliswaar met heel veel moeite... en heel veel werken en heel veel slimmigheid uh, dingen... Commercieel exploiteren. Dus. Over de muziek dan uh, in deze vitale sector. Douwe Bob, jij uh, grijpt niet terug, maar laat je inspireren, laten we zeggen, beïnvloeden door grootheden als The Birds. Hè. Je hebt niet voor niets jouw label ja, zo genoemd Sweetheart naar of Sweetheart of the Rodeo. Ja. Um, je bent verwant aan uh, andere mensen als uh, Tim Knol. Uh, je hebt, uh, je werkt ook met Matthijs van Duivenbode, Duivenbode. Jeppe uh, Hoekstra. Jullie spelen weer liedjes. Jullie schrijven, ja. jullie schrijven. Nou, dat vind ik leuk dat je dat zegt, ja. Liedjes. Nou, ja, dat vind ik cool. Dat is ook in, in, inderdaad een, uh, een, een van de dingen die ik heel, heel belangrijk vind. En die echt in vergetelheid zijn geraakt. Om echt een. Um... Want dat, ja, dat klinkt raar, maar om inderdaad, gewoon echt liedjes te maken weer. Echt ambachtelijk. Eh? Mm -hmm. Zoals Harry Musquet, QB, ooit zei: handgemaakte muziek. Maar jullie zitten echt weer te schrijven over je emoties, over dingen. Verhalende dingen maken jullie. Ja, ook. En buiten dat ook, om het leuk in een. In een in, nou, uh, om heel plat gezegd: om het leuk in drie minuten op een uh, catchy manier neer te zetten. Dat is ook moeilijk en leuk om te doen. Een uit, uitdaging. En, en om dat al... muzikaal heel interessant te houden. Dat is, uh, ik denk dat, dat nog steeds te weinig gedaan wordt, zeg maar. Het is knap om dat te kunnen, een heel levensverhaal Dankjewel. in drie minuten. De jaren zestig kwamen de hoogtepunten. En Ralf, die hangt aan de telefoon, die vindt, ja, dat, die, die vindt dat de beste periode. Ja, dat vind ik nog steeds. En ik volg het al vanaf de jaren 50, zeg maar. Dus tot, tot de hele dag. En ik zie ook een lichte kentering terug naar die tijd. En net die, die muziek, dat gaat er inderdaad weer een beetje op lijken. Wat ik dus mis, is altijd nog het, het, dat je lekker mee kan, kan, kan zingen. Of brullen, zoals mijn vader dat vroeger vond. Want die vond er helemaal niks aan. Maar ik ga dus terug. Hè. Typisch als Johnny Cash. Roy Orbison, maar ook de uh, Beatles natuurlijk en, en de Rolling Stones en de en, en, uh, Shadows en, en dat, dat gaf toch een andere sound, dat, dat zat ook, daar zat melodie in en dat, dat heb ik een hele tijd gemist, maar dat, je merkt dus nu, nu wel in kentering dat dat weer terug gaat komen. Is het toch goed als iemand als Douwe Bob en Martin Kno, uh, Tim, Tim ja, Knol dat allemaal dat weer terugbrengen? Moet ja, je dat, kijken? Dat, gaat er ook, dat gaat er weer op lijken ja, dat je, jou, wel. je zou eens moeten kijken wat voor een type hier ook in de bus zit. Ik dacht even hé, hey, dat is Chris Isaac, maar het was gewoon Douwe Bob. <laughs> uh, ja, nou ja. <laughs> dankjewel, dankjewel Ralf. Berend Schans, is het ook toch niet een enorme rijkdom in die vitale sector... dat er juist zoveel te kiezen valt? En dat dit soort jongens als Douwe Bob... er toch ook weer iets van het element van de Sixties inbrengen... met moderne varianten? Ja, geschiedkundig kunnen... De, de popmuziek bestaat nog eigenlijk niet zo heel erg lang. Hè? Ik bedoel, uh, uh, het is wel een serieuze podiumkunst. maar dus, Wat we erover kunnen zeggen is dat je dingen ziet golven. Ik vind het ook ingewikkeld als iemand zegt van de jaren 60 maakte de beste muziek. Want de jaren 60 wordt nu nog steeds gespeeld, zeg maar. Wat op dit moment een enorme festivalhit is, is Goat. Dat is een, een, een band uit Zweden. En die maken een soort ja, voodoo-funk uit de jaren 70. Eh, daar associeer je het mee. Maar het is toch ook weer heel erg nu gewoon. Dus. Dus ja, het is een hele rijke cultuur. En, de, en het wordt steeds rijker en steeds breder. Ja, het is één tuimelen van stijlen, een draaikolk ja. van stijlen. Ja. Maar dat, dat pop zeg maar nog, nog, nog, nog niet zo oud is. Dat is toch eigenlijk. Bedoel, Mozart was in zijn tijd ook pop aan het schrijven. Absoluut. Op, op een manier. Ik ik bedoel, dat weet. was gewoon populaire muziek. Toen. Ik zat wel eens met een vriend naar Beethoven te luisteren. En dan zei hij: Eigenlijk is dit gewoon metal. En dan zit te luisteren. Hetzelfde <laughs> <laughs> opbouwen en dat soort zaken. Fest ja. ja. voor de Pest kijk ik hier binnen dat Bob Dylan in het najaar optreedt in Amsterdam. Op woensdag 30 oktober komt net binnen. Is hij met zijn band. en uh, Gaat hij een concert geven in de Heineken Music Hall in Amsterdam. Mojo begint vrijdag met de kaartverkoop. Dylan die vorig jaar van Amerikaanse president Barack Obama de Presidential Medal of Freedom kreeg. Nou, toch afwachten wat voor medal Douwe Bob krijgt. Je doet het niet al voor medals, hè? Nee. Bond Geen... nee. <laughs> Dylan niet in de zeg, hoor. <laughs> nee. Heineken. Ja. Uh, maar wij, het hebben, ook in de wij hebben Douwe Bob hier lekker in de yellow bus en hij is gonna play for us. Stone into the river. While we're talking on the phone I can smell your sweet cologne Now I'm getting in my car And I'm coming home and how's it there and how you been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 The fire is still on And I'll fall into your arms Like a stone into the river And it seems to me As yes, if these stripes I follow on the road Were simply put there Just to lead me back to you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 fire is still on and I'll fall into your arms like a stone Oh, mooi. Allemaal zwijmel hier in de bus. En jij ook. een Beetje dromerig kijkend. Te gekke Rocky puntlaarzen heb je daar. <laughs> <laughs> Douwe Bob. Um, Pink Pinkpop zaterdag. En dinsdag op Oerol. Ja man. Oerol, daar heb ik ook echt super veel zin in. Dat wordt echt te gek. Ook zo'n vitaal festival. Ja. Berends Gans. Ja. Dat is nog eens een concept. Nou, uh, popmuziek gaat daar steeds grotere rol spelen. Ja. En dat zie je bij veel festivals. Dat... Uh... Uh, of de podiumkunst breder gepakt wordt... of ook bij popmuziek, dat het meer naar popcultuur gaat. En uh, niet alleen maar popmuziek. Ik ga daar naartoe straks. neem Ik uh, de, de auto en de, en de boot naar het eiland. Ik zie Douwe Bob daar op Oerol terug. Berens Schans, ik zie jou dus niet op Pinkpop. Misschien wel een keer weer in de bus terug. Naida is er morgen. Wij zijn er de hele week volgende week uh, vanaf het eiland. En uh, nou, Douwe, dankjewel. Dankjewel. Ook namens de crew. Je hebt er weer een heleboel fans bij. Heel ja, bedankt. De fans van Lijn 1 van de NTR. Dank je wel ook. Graag Ondertussen op de redactie van De Overnachting Erl.